Cause you walk pretty because you talk pretty Cause you make me sick And I'm not leaving Till you're leaving Oh I swear to something When she's popping Asking for a reason But does she want me to carry you home? No, What does she want me to Buy a thing On my house On my job On my nude Shoes My shirt My clothes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 She brought me to make it now On my house, on my The boys and the girls Someone call the doctor Cause I lost my body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 Ik ben nog wacht. en ik sta naar het plafond. En ik denk aan hoe de dag lang geleden begon. Het zomaar en ja, vandoor gaan met jou. Niet wetend wat er eindelijk zaal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer door de raad. Maar alleen in filmsie. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht.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 Papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, un descarab, roba caliente. Sabe que, mi papito. Some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 Balkenende, die benadrukte dat hij sprak als premier... zei dat het draagvlak voor de verhoging hiermee is gewaarborgd. Cohen zei iets soortgelijks en het zou hem niet verbazen... als het akkoord er uiteindelijk toe leidt dat de leeftijd in 2025 naar 67 gaat. Rutte heeft nog wel vragen over het tempo waarin de leeftijd omhoog gaat. De SP is veel tegen verhoging van de AOW-leeftijd... en vindt het niet netjes dat de sociale partners... voor de verkiezingen al een akkoord hebben bereikt... Volgens partijleider Roemer is eerst de kiezer aanzet. zet. In Duitsland willen de extreemrechtse partijen NPD en DVU samengaan. De Nationaal-Democratische Partij Duitsland en de Duitse Volksunie hebben samen zo'n 13.000 leden. Daarmee maken ze meer kans de kiesdrempel te halen bij de deelstaatsverkiezingen volgend jaar in Sachsen-Anhalt en Bremen. De NDP zit al in het deelstaatsparlement in Sachsen en in Mecklenburg-Vorpommeren. De Duitse regering en het parlement hebben de afgelopen jaren geprobeerd... de NDP bij het Hoge Rechtshof te laten verbieden, maar dat is niet gelukt. De NDP en de DVU gaan hun leden schriftelijk vragen of ze instemmen met een fusie. Voorlopige naam van de nieuwe partij is die Sociale Heimatpartij. De euro staat voor het eerst in vier jaar tijd onder de 1,20 dollar. Door zorgen over de overheidstekorten van landen in de eurozone... kwam de euro uit op 1,19,93 Europese effectenbeurzen leden ook vandaag weer verlies. kwam vooral door geruchten over problemen bij de Franse bank Société Générale en tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De AIX sloot 1,8% in de min. Londen en Frankfurt gingen 1,6 tot 1,9% omlaag. En Parijs sloot zelfs met een verlies van 2,9%. Het weer, droog en helder. En...